Dooral Megens met het NOS-journaal. Utrecht wil een einde maken aan de overlast die grote groepen feestvierders veroorzaken op de grachten. De gemeente gaat een maximum instellen van 13 mensen op een sloep. Handhavers kunnen zo makkelijker optreden omdat ze alleen maar de mensen op de boot hoeven te tellen bij overlast. Het aantal boa's wordt dit jaar verdubbeld. Overvolle sloepen veroorzaken al jaren problemen in Utrecht. Zo maken ze veel herrie, gooien ze afval overboord en wordt er wild geplast. In Amsterdam geldt al een maximum van 12 mensen per boot. In een sloot op het terrein van het Drents Museum in Assen is een voorhamer gevonden. Mogelijk is de lange hamer gebruikt bij de kunstroof van afgelopen weekend. De daders en de buit, drie gouden armbanden en een gouden helm zijn nog spoorloos. De politie heeft het gereedschap meegenomen voor onderzoek. In Congo zijn duizenden inwoners van de stad Goma op de vlucht geslagen... vanwege gevechten tussen het leger en rebellengroep M23. Ook zijn volgens mediaberichten 2000 gedetineerden ontsnapt uit een gevangenis... nadat daar brand was uitgebroken. En strijders van M23 zouden een gebouw van de staatszender hebben ingenomen. Gisteren bereikten de rebellen de buitenwijken van Goma. Het is niet duidelijk of ze de stad helemaal in handen hebben. In het oosten van Congo woedt al jaren strijd. De rebellen proberen er zeggenschap te krijgen over kostbare grondstoffen. In Polen is de bevrijding van nazi-vernietigingskamp Auschwitz Birkenau officieel herdacht. Vandaag 80 jaar geleden werd de toenmalige kamp bevrijd door het Sovjetleger. De bijeenkomst vanmiddag vond plaats in een grote tent die deels over de toegangspoort van het kamp was opgetrokken. De herdenking werd bijgewoond door tal van regeringsleiders en staatshoofden... die luisterden naar de verhalen van voormalige gevangenen... van wie er zo'n 50 de bijeenkomst bijwoonden. Het weer vanavond en vannacht is het op een bui na zo goed als droog. Het koelt niet verder af dan een graad of zes. Morgen overdag bewolkt met in de loop van de dag buien. Het blijft flink waaien, blijft vrij zacht. Een graad of negen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Truth of life, dead day. Skeletons frozen in time. weer toegekomen in uur nummer 3 van deze Alternative FM op de maandagavond. Je hoort het goed want alles staat in de teken van de Rob hakda wordt de komende weken. En dit was Max Paulman met Pompeii. We gaan op naar Zodrek. Play It loud, want die is achter dit programma. Tussen 9 en 11. Maar we hebben natuurlijk hier ook muziek. Dit is alweer van een hele tijd terug, maar wel heel erg leuk om hem nog eens een keer weer even terug te horen: Light by the Sea en Mr. Wonderman. Weer een uh, tijdje terug hoor van uh, het uh, Willow Worldwide Willow dat is het album van Kasper Baum en daar stond dit uh, nummer ook op Wheel en dat heeft alles uh, te maken met een op handen zijnde nieuwe single die binnenkort uh, gaat uh, verschijnen en het nummer dat heet volgens mij I Write My Name daarvoor hoorde je Light by the Sea met Mr Wonderman het is ook alweer een uh, nummer van enkele jaren terug wat niet geldt is bijvoorbeeld voor deze band. En die schijnt wel internationaal te zijn, maar ze opereren vanuit Amsterdam. De band heet Prom Vagabonds en het nummer waar je naar luistert, dat heet Alligator. Tot zover Metal Lake met uh, America. Dat was uh, het uh, nummer wat ze eerder uh, vorig jaar hebben uitgebracht. Uh, Volgens mij ergens sinds het begin van vorig jaar. Het voorjaar zelfs nog. En daar is ook uh, um, uiteindelijk een album uit voortgevloeid van Metal Lake. Totaal iets anders. We hebben het uh, zelfs ook opgenomen in, uh, in de Verenigde Staten. Ik geloof wel ergens in uh, Californië. Daar hebben ze het uh, hele verhaal. Uh, aflopen werken. Uh, Prom Vagabonds, dat is een andere band. En die hebben hun eerste single min of meer gedropt. En dat uh, nummer dat heb je net uh, kunnen horen. En dat nummer uh, dat heet Alligator. Dan uh, is het nogal erg rumoerig rondom Harlem Lake. Want ook de frontvrouw van de band, uh, Janne Timmer, die maakt even geen deel uit van de band. Hoewel ze eh, schijnbaar toch nog wel de nodige optredens doen zonder deze Janne Timmer. Maar met Janne Timmer klonk het zo en dat was van het album The Mirror Mask, Eerst eerste de prelude en daarachter hoor je meteen ook het nummer zelf. Below Freezing at 14th Street Union Square Station. Want dat is volgens mij de officiële tekst van deze single van Ruud Hameling. Hij is anderhalve week of tweeënhalve week geleden hier in de studio geweest... om het een en ander te vertellen over deze single. En daarvoor hoorde je Harlem Lake met The Mirror Mask. En dat is dan wel even de samengevoegde versie, want er staat daarvoor... op het album staat ook nog een soort ja, overture, prelude, zoals ze dat dan mooi noemen en ik heb het dat eventjes aan elkaar gekoppeld... waardoor het een totale versie is uh, geworden. Klinkt altijd uh, nog bijzonder, denk ik, eerlijk gezegd. Um, driftig verder gaan met, uh, met deze uh, alternatieve VM met het uh, derde uur... en dat doen we met een eigen opname van al een tijdje terug. was in oktober toen Mila Roosendaal hier bij ons te gast was... en onder meer dit nummer speelde... en dat nummer dat heet Make Me Stay... Far we've gone. Deze van Mila Roosendaal, die we hier zelf hadden in de studio. En de eigen opname, natuurlijk, ook, was deze Nieuwland met Dromer. Staat op het album Bitter. En Nieuwland, of beter gezegd, Nieuwland, heeft ook gewerkt op zijn Engelstalige albums met Elze van de Greft. En die is van deze band, The Meadow. i'm stranded behind a line feels like my feet are tied up i am surrounded by all this time it's pulling me way back to us waiting till i learn breaks into you Met uh, haar uh, nummer Feelings. Uh, bovendien zal zij binnenkort haar album Antidote uh, gaan releasen. En dat doet zij op 27 februari in uh, Bitterzoet. En dan zal ze dat uh, allemaal laten horen. Ook bijvoorbeeld uh, dit nummer Singa uh, met uh, Feelings. Daarvoor hoorde je de Meadow met Morning Light. Straks is het uh, de beurt aan de heer Marcel van Kuik. En die uh, gaat iets uh, heel speciaals doen straks doet hij met twee mede presentatoren en die twee mede presentatoren dat, die gaan het allemaal hebben over underground. Nou, als ik een beetje de, de actualiteiten actualiteit erbij prakte, dan denk ik dat het hoog tijd wordt dat we een beetje underground moeten gaan, want op het internet zitten is iets waar je nou niet echt gewoon vrolijk van gaat worden. Uh, deze uitzending van uh, Alternatieve FM zit erop... want uh, er is volgende week natuurlijk weer een, uh, ja, een uitzending... rondom de tweede voorronde van, ja, van de Rob Agda Maar we sluiten af met een lekker lang nummer... en dat is een beetje de opmate naar wat er zo direct uh, gaat komen... na dit programma. En dat is Astrid en Mira Mace. waarmee het derde uur van deze alternatieve FM afsluiten... Donderdag dus de herhaling van dit, van dit fijne werkje, van dit fijne uitzending. En dan is er volgende week gewoon weer een verse dag.